Dat was de meneer de voorzitter. Dank u wel, uh, meneer Paap. Voorzitter. Meneer Baber Gilson. Uh, dank u, voorzitter. Een vraag aan, aan de heer Paap. Uh, want dat weet ik niet zo precies. Is het zo dat wij überhaupt de positie hebben om te kunnen heronderhandelen en daartoe om te verzoeken? Weet de heer Paap dat? Ja, je kan altijd verzoeken om het opnieuw dat uh, het college gaat onderhandelen om te kijken of, er een, of er een ander resultaat mogelijk is. En dat roep je eigenlijk met uh, deze uh, amendement op. Meneer Drommel. Maar dan zou de laatste zin zeker weg kunnen. Ja. En dan is het ook: voor hoger zou ja. worden, zou je moeten vervangen door of gelijk en hoger zeker dan 2009. Dat, zou, dat is mogelijk, ja. ja. Want hier staat eigenlijk helemaal niets. Nee, dat zou kunnen. Uh, ik zie nu opeens allemaal vingers omhoog gaan. En het lijkt me handig dat ik een structuurvoorstel uh, ga bedenken. anders uh, onthoud ik het zelf niet meer. Wilt u eerst het abonnement even kort bespreken voordat u de tweede termijn ingaat? U wilt reageren op het abonnement? Ja. Ja, dan gaan we eerst even het over het abonnement kort hebben. Dan kan de portefeuillehouder ook nog kort op reageren. En dan gaat u de tweede termijn in. Meneer de Rode. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ja, ons inzicht is het abonnement niet nodig. Want volgens mij deed de wethouder net een toezegging. En vol... nee, nee, nee. We gaan het de wethouder, we wethouder vragen, meneer de Rode. Meneer is. Nou, voorzitter, ik wilde eigenlijk precies hetzelfde zeggen, want de, de, de, de wethouder die doet inderdaad net het, die zegt, geeft net de toestemming dat hij het meeneemt in het college en daar opnieuw gaat bekijken in, om te kijken in hoeverre men hiermee omwends te gaan. Nou, dat is prima. Het is een collegebevoegdheid in eerste instantie. Ik, ik, ik stel alleen even het abonnement ja. aan de orde, meneer Demmers. Ja, het is een privaatrechtelijke overeenkomst. Bevoegdheid ligt bij het college. Uh, in principe hoeven ze helemaal niks te doen. Dit is een majeure zaak, zoals het heet in de gemeentewet staat. Dan moet de raad advies geven. Dus wat mij dan een beetje vreemd overkomt, dat is dat er het college wordt verzocht. Het moet een advies zijn. En, in, in, in, in, nee. de, en een advies dat staat een klein beetje weer op gespannen voet met het inhoud van het begrip amendement. Dus, ik heb, ja, ja nee, ik begrijp het. Ik heb het met de gifje over gehad. want Ik, ik dacht ook eerst, eigenlijk moet, eigenlijk moet het een motie worden. Want dan roep je op tot. Nou, de gifje zegt, nee, het moet een abonnement worden. Het is wat steviger. Dus vandaar dat ik gezegd had, nou, dan maar een abonnement. Zullen we ja, eens, wel, want je, uh, je, nee, ja nee dat begrijp ik. Maar je, ver, je Paap, verzoekt tot. Meneer Paap, we gaan het straks nog wel even hebben over de uh, wel of niet... Uh, ...vormgeving. We geven eerst de portefeuillehouder even het woord. Meneer Toonen. Voorzitter, ik heb van uh, meerdere partijen uh, een, uh, de opmerking gehad... ...wij vinden dat het college opnieuw moet gaan onderhandelen. En uh, ook Sociaal Zandvoet heeft dat zelf gezegd. Ik heb gezegd, nou wij gaan de opmerkingen die wij van u hebben gekregen gaan wij uh, meenemen in, uh, in het college en daar gaan wij uh, een uitspraak als college over doen en vervolgens stellen we op de hoogte van de uitkomst van, uh, die, van, van, van, uh, van dat beraad en uh, ja, het amendement zegt niks meer behalve dan dat het laatste regeltje daar waar staat het college wordt verzocht om een onafakkelijk tracteur in te schakelen maar alles wat daarvoor staat dat heb ik al gezegd dat wij dat in het college bespreken en u van ons uh, het resultaat erover hoort. En ik kan u, want ik kan ook niet in die kristallen bol kijken, was er maar waar. Dus ik kan u nu niet vertellen wat daaruit komt. antwoord van de portefeuillehouders is denk ik helder. Uh, nou, ik mag ik u misschien een suggestie doen? Ja? Er ligt hier een besluit voor en dat besluit stemt niet overeen met hetgeen u wilt. Dat heeft de portefeuillehouder impliciet ook al gezegd. En wat uh, meneer Paap nu heeft gedaan is, een, is in ieder geval een methode om dat besluit te wijzigen. En dat is denk ik ook nuttig omdat het een iets ingrijpendere wijziging is. En dat kun je met een abonnement doen. Je kunt hem ook formuleren, maar dat is op zich handig. En toen de portefeuillehouder aan het praten was, zei hij de eerste twee zinnen. Nou, dat is eigenlijk wat ik heb toegezegd. En de laatste zin kan eruit want toen zag ik meneer Paap knikken. Dan heb ik hem, die laatste zin, het college tot en met te taxeren heb ik doorgestreept. En dan heb je feitelijk het gewijzigd besluit en is dat in lijn met wat de portefeuillehouder heeft gezegd. De laatste zin, het college wordt verzocht een onafhankelijke taxateur in te schakelen om de grond waar te bepalen kan worden doorgestreept. En dan luidt het abonnement... Nee, dat gaat me even te ver. Nee. Nee, voorzitter. Nee. nee, voorzitter, dan gaan we even te ver. Want er staat namelijk een overweging die ik absoluut niet deel. En uh, die kan het college ook niet delen, lijkt mij. Omdat het college uh, wel degelijk heeft ingestemd met de taxatie van de grondwaarde. Met het compromis van 5,4 oh. miljoen. Um, dus dus wat, wat dat betreft is dat een nee. overweging. Ja, sorry. Ik ga te snel. Ik, deel. ik stel voor, even om het uh, om te kijken, want volgens mij zijn we het inhoudelijk al eens, om de tekst... Het college te melden dat de raad de bedenkingen heeft naar aanleiding van de voorgenomen wijzigingen... ...de erfpachtvoorwaarden voor het terrein van het circuitpark Zandvoort. Het college wordt verzocht om opnieuw te onderhandelen over de erfpachtvoorwaarden... ...zodat de jaarlijkse erfpachtkanon hoger wordt. Die tekst in te lassen onder wat er nu staat bij besluitvorming van het raadsbesluit. Dat is eigenlijk de essentie. Meneer Drommel. Voorzitter, de overwegingen zou u alleen de tweede bullet erin kunnen laten zitten? Nee, de overweging, tweede boel. Want daar, daar gaat het in feite om. Uiteindelijk is dit toch de essentie of niet? Of uh, mis ik nog iets? Ik heb nog tien punten aanhalen. Dat zeg ik van het college, dus daar heb ik voldoende aan. En wij krijgen dat terug. En als wij vinden dat we daar weer over willen debatteren, dan, dan doen we dat wel of niet? Exact. ja Meneer Demmers. Maar ik had me nog uh, aangemeld voor de tweede... tweede termijn. Voor de tweede termijn in zaken deze kwestie. Um, voorop uh, willen wij als GBZ stellen dat er met de rekenkundige kwaliteiten van de wethouder absoluut niks mis is. Daar zijn Ten tweede uh, willen wij in een ander verband en samenstelling uh, de soliditeit van het toekomstig bestuurlijk handelen in deze bespreken. Dank u wel. Dank u wel, meneer Demmers. Daarvan akte. Meneer Barwitz, tweede termijn. Ja, dank u wel, voorzitter. Sss, sss, sss. Meneer Barwitz. Goed. Ja, ik gaf iedereen even de gelegenheid om te lachen. Groenlinks vlocht haar collega-raadsleden om opnieuw de onderhandelingen in te gaan, tenminste het college, maar niet alleen vanwege de inkomsten. Um, hoe gek het misschien ook mag klinken voor GroenLinks. Juist ook vanwege het goede draagvlak dat er nu nog is voor het circuit. Want dat is onlosmakelijk verbonden met de economie van Zandvoort. En daar gaat het mij nu even om. Dat is nou het gevoel bij GroenLinks. En dat is het gevoel ook onder inwoners. Je hebt nu eenmaal economie van het circuit. En om moet je in stand te houden. Maar, geloven wij, met zo'n beslissing zoals dit. Een verlaging van de erfpacht per jaar. Zou het draagvlak best kunnen veranderen. Want hoe leg je gewoon uit dat je meer inkomsten verkrijgt, terwijl je aan de andere kant weer meer geluidsdagen hebt... maar toch weer minder hoeft te betalen. Het is gewoon niet uit te leggen aan een inwoner. Dus wij vragen de wethouder... dit punt op het gebied van draagvlak... Toch onder de aandacht te brengen bij het circuit. Dat zij een eigen verantwoordelijkheid hebben hierin. En, dus, en dat zij dus ook zelf verantwoordelijk zijn voor het in stand houden van dat draagvlak. En het niet kunnen afwentelen op het is zo besloten door taxateurs, et cetera. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Bawits. Meneer Bluis had zich ook voor de tweede termijn nog aangepast. Ja, ik wil nog een klein puntje meegeven. Kijk, uh, die grond heeft een bepaalde waarde. En grond mag je niet afschrijven. Dus dat, dat, dat bereken je dan in een rentepercentage. Nou, daar komen ze nu ook mee. Dat is prima allemaal. Maar de grond is van de gemeente Zandvoort. Dus er is niks vreemds om niet alleen maar te denken in, in, in een percentage. Maar dat je ook zegt van, goh, daar mag de gemeente Zandvoort wel iets extra's voor krijgen. Want wij doen ook extra dingen voor het circuit. Dus ik wil meegeven dat de discussie, dat, want het percentage, daar gaat het om dat die 5%... ...in mijn beleving, als ik die grond zou verhuren aan iemand... ...die 6% die we hadden... ...dat het helemaal niet in de, wat wij ervoor leveren... ...gewoon een heel net bedrag is. En nu is er gefixeerd op... ...ja, het is uh, eigenlijk 4,5%. Ja, we geven het niet voor niks weg. We, we mogen er toch ook iets voor terugkrijgen... ...want we doen ook allerlei extra inspanningen voor het circuit. Als je dat mee wilt nemen... ...dan hoop ik dat u op die 6% uitkomt... ...en als je dat maal dat bedrag doet... ...dan kom je precies op hetzelfde uit... Dank u wel. Meneer Paap, u had nog het woord gevraagd. Ja, dank u meneer de voorzitter. Nou, de intentie van het college en uh, veel uh, partijen, uh, van het, uh, in ieder geval over het abonnement he, wat iedereen zo zegt. Het intentie van het college is hetzelfde, dus ik uh, trek hem in en ik uh, wacht. Uh, ja, ik denk dat ik hem toch... Nee, ik moet ik hem open laten? Nee, ik denk dat meneer Paap het helemaal goed zegt. Ja, de intentie Want, is hetzelfde. Als het wat college. ik heb voorgesteld, is in het raadsvoorstel de twee alineas, ja. de eerste twee alinea's, daar ja. in te lassen. zodat het raadsvoorstel wordt ja. gewijzigd. Ja, dus de intentie wordt hetzelfde exact. als het abonnement. En dan is het abonnement. Dat ja. zou de vraag zijn aan meneer Paap, trekt u het in? Ja, daarom wil ik daarom, ah, het wel. Ja. Dus ik trek hem in uh, hierbij, meneer de voorzitter. Portefeuillehouder, heeft u nog behoefte aan een tweede termijn? Nee, voorzitter. Dank u wel. Dan breng ik. Oh, sorry voor... voorzitter, dank u wel voor het intrek ik breng in stemming Agendapunt 9 wijziging, erfpachtvoorwaarden voorwaarden, circuit zoals u juist door mij geformuleerd qua zienswijze en bedenkingen uh, is dat voor iedereen helder? zoals ik het had geformuleerd ja, en dat doen we bij hand opsteken wie is voor dit raadsvoorstel bij hand opsteken graag ja, het gewijzigde. Meneer de voorzitter. Ja, mevrouw ik, ik van der Ik denk de dat het heel duidelijk moet zijn, de wijziging. Nogmaals, even te Zodat aan, Want het... Ik zag hier enige twijfel ook allemaal. Ja. Ik ga u helpen. Besluit het college te melden dat de raad bedenkingen heeft... naar aanleiding van de voorgenomen wijzigingen... in de erfpachtvoorwaarden voor het terrein van het circuitpark Zandvoort... Het college wordt verzocht om opnieuw te onder, de onderhandelingen te voeren over de erfpachtvoorwaarden, zodat de jaarlijkse erfpachtkanon hoger zal worden. Zandvoort, 5 oktober, et Dat is dan het besluit. En dat besluit ben ik nu in stemming. Wie is voor bij hand opsteken? Voor zijn de fracties van de Sociaal Zandvoort, Partij van de Arbeid, het CDA, Oudere Partij Zandvoort, voor zover aanwezig, Groen, Links. Gemeentebelang Zandvoort en de VVD met stemverklaring van meneer Kramer aan u het woord. Als wat bedoeld wordt onderhogen ook gelijk aan is, aan het bedrag in ieder geval. U heeft een stemverklaring afgelegd. Besluit is aangenomen. En daarmee ga ik naar agendapunt 10. Dat is de verwerving van de gronden Kost-Vlorenstraat. En ik houd u voor dat u maximaal. 19 minuten daarvoor heeft. Nee, nog veel minder. Want er is namelijk ook nog aan agenda punt 11. Ja. Dus. Aan u. Wie wenst in eerste termijn het woord? Meneer Paap. Meneer Stammis. Meneer Suttorp. Meneer Van der Drift. Mevrouw Van der Veld. En meneer Bawits. Vijf, tien. Um, nee, van de Drift. Volgens mij ben ik nog niet bij u begonnen. Dank u wel, voorzitter. Ja, De situatie op het kruispunt kostverloren straatstand voor is zeer onoverzichtelijk en daardoor ook gevaarlijk te noemen. En Het mag wel haast een wonder zijn dat er nog geen ernstige ongelukken zijn gebeurd. Wij zien dan ook wel de noodzaak van de geplande rotonde in, niet alleen om het verkeer goed te reguleren, maar vooral ook uit oogpunt van veiligheid, iets wat de VVD zeer gehecht aan is. Verder zijn we er ook van bewust dat de Raad het college in deze langlopende kwestie heeft opgedragen tot een mindelijke schikking te komen, zonder daarbij kaders te stellen. Het resultaat ligt nu voor ons en daar zijn we alleminst gelukkig mee. Zeker ook gezien de grote verschillen in prijzen die betaald zijn voor de verwerving van de grond. En vooral bij dat laatste stuk, het pand op Kost ik dacht 131, daar waar de eigenaar de Zwarte Piet heeft toegespeeld aan de Zandvoortse gemeenschap. Natuurlijk hoeft hij niet voor Sinterklaas te spelen, maar dit is het andere uiterste. Vandaar dat wij de sympathieke oproep van de heer Kuiken willen herhalen... in de commissievergadering gedaan... waarbij hij de eigenaar van de betreffende grond gewaagd heeft... om de opbrengst en goede te laten komen aan de gemeenschap. Misschien wel via het Zandvoortsmuseum... waar toch veel oud-Zandvoort is ondergebracht. De VVD beseft dat bij dit voorstel wij met de rug tegen de muur staan... en ondanks dat het voorstel verre van de schoonheidsprijs verdient... zullen wij er waarschijnlijk wel mee akkoord moeten gaan. zei met bloedend hart... Dank u wel, meneer Van der Drift. Mevrouw Van der Veld. Ja, dank u wel. willen van de tijd zal ik het inderdaad heel kort houden. Het heeft uh, inderdaad te maken met het feit dat het nu toch door moet. En helaas hebben we daar die grond voor nodig. Het is alleen jammer dat we al enige tijd natuurlijk uh, hebben gezien dat de spa al de grond is gegaan. En dat de wijzigingen zijn aangebracht op een kruispunt wat in het verleden... ...niet echt veilig te noemen was... ...maar nu totaal onoverzichtelijk is geworden. Dus ja, wij zullen ons niet verzetten hier tegen. Uh, er is bij de commissie al voldoende over gezegd. En uh, ja, het moet maar... ...het is wel heel duur verkregen grond... ...dus ik hoop dat we misschien stiekem nog wat leuks in de grond vinden... ...dat het we weer een beetje gaan opheffen. Dank u wel, uh, mevrouw Van der Veld. S -s -s, meneer Babits... Ja, dank u wel, voorzitter. GroenLinks heeft het hierover gehad. En wij vinden eigenlijk dat er toch een verkeerde signaalfunctie vanuit gaat van, dit, van deze beslissing. En daarom kunnen wij niet akkoord gaan, helaas. Dank u wel. Meneer Paap. Dank u, voorzitter. Ja, de raad heeft de opdracht gegeven om met de eigenaar van de grond tot de schikking te komen. In het minne Ik moet toegeven dat het gelukt is. Maar we vinden het bedrag wel erg hoog. De eigenaar heeft u wel aardig uitgekleed. Dit is eigenlijk een beetje eigen schuld. dikke u gaat ergens aan beginnen zonder dat u wel weet of u de grond die u nodig heeft wel zomaar in uw bezit kan komen. Ik vraag u met de woorden van precies Maxima, was dit niet een beetje dom? Meneer de voorzitter. Uh, uh, uh, het gaat hier over de aanbreng van de retonde, waardoor de veiligheid vergroot wordt. Sociaal zondvoort vindt veiligheid... Verschrikkelijk belangrijk. Zullen we dan ook akkoord gaan met het voorstel? Alleen maar met de rug tegen de muur. Dank u wel. Dank u wel, meneer Stammis. Dank u wel, voorzitter. De eigenaar van dit perceel komt natuurlijk heel erg goed weg met dit absurde bedrag voor een stukje tuin: 250.000 euro voor 150 vierkante meter. En daar blijft het niet bij. Voor de gemaakte kosten voteert de gemeente ook nog eens een bedrag van 40.000 euro, alsof de gemaakte kosten al niet ruimschoots goed gemaakt worden door de opbrengst van dit hoekje. Een stukje geschiedenis, er staat hier een stukje geschiedenis in het raadvoorstel, maar ik heb er ook nog eentje. Reeds op 4 april 2007 werden de tekeningen van de aan te leggen rotonde getoond tijdens de vergadering projecten en thema's. De heer Tatas meldde op die vergadering dat de gesprekken over de aankoop van de benodigde stukjes grondgaande waren. Hierna bleef het een poosje stil en kwam het rotondeverhaal met de behandeling van de ontwerpherziening... bestemmingsplan kost verloren, weer ter sprake. De eigenaar van het perceel diende een aantal bezwaren in... middels het indienen van een zienswijze. Alle bezwaren die betrekking hadden op mogelijke hinder, geluidsoverlast en dergelijke... werden door de hoorcommissie ongegrond verklaard. Ik vraag me dus werkelijk af wat die prijs zo opgedreven heeft. Hoewel er op dat moment nog geen sprake was van onteigening... Nam de eigenaar een voorschot door in haar zienswijze te stellen dat niet 150 vierkante meter, maar het gehele perceel eigenlijk onteigend zou moeten worden. Want ook daar zag de eigenaar blijkbaar wel brood in. Ook werd geopperd om een bredere bestemming toe te staan, zoals bijvoorbeeld kantoren, waardoor minder hinder zou worden ondervonden van de geluidsoverlast. Ik was vorige week of twee weken geleden niet bij de behandeling in de, in de commissie. Ik heb hem wel... Uh, beluisterd. En het verbaasde mij een beetje dat op een gegeven moment uh, de heer Bluis maakte een grapje over bewoners, over wat er wel en niet woont. Op zich heel leuk natuurlijk en ik hoorde de hele commissie heel erg lachen. Maar eigenlijk is het te gek voor woorden dat hierom gelachen wordt. Want het meest in het oog springende bezwaar in die zienswijze was dat door eigenaar dat, dat doordat eigenaar 150 vierkante meter moest afstaan en niet meer voldaan kon worden aan de parkeernormen in de bouwverordering van zes parkeerplaatsen. En de hoorcommissie concludeerde daarop dat volgens het vigerende bestemmingsplan de opstallen op het perceel een woonbestemming hadden, waardoor er slechts twee plaatsen toegestaan waren. In het pand was echter in strijd met het vigerende bestemmingsplan een kamerverhuurbedrijf gevestigd. Dus blijkbaar is men al eerder heel erg aardig geweest voor de eigenaar van dit perceel. Waarom heeft deze Zandvoortse inwoner een streepje voor? Voorzitter, ik wil graag opheldering over deze gang van zaken. Wie en met welke reden is besloten om deze situatie te gedogen? Uh, bent u van plan deze situatie te laten voortbestaan? En welke argumenten kunt u hiervoor aangeven? Hoe verhoudt zich dit tot andere gevallen waarbij wel een eind gemaakt moest worden aan een dergelijke situatie? En nogmaals, gelet op de geringe overlast die de eigenaar van dit perceel zal ondervinden van de rotonde aanleg, wil ik ook aangegeven zien wat deze grondprijs zo absurd om opgedreven heeft. Voor de rest, voor wat betreft het besluit, het is al meerdere keren gezegd, we staan wat dat betreft, sta je toch met, met je rug tegen de muur. Er is hier een hele vervelende situatie, een vervelend uh, kruispunt, het duurt al veel te lang. Dus we zijn eigenlijk genoodzaakt om akkoord te gaan met, met dit en we zullen dat ook doen, want we willen die ontwikkeling absoluut niet, niet tegenhouden. Maar uh, ik wilde toch even gezegd hebben wat wij daarvan dachten en ik wil ook een antwoord op die vraag. En als het... En schriftelijk. Dank u wel uh, meneer Stammers. Uh, tot slot meneer Sutorp. Ja, dank u voorzitter. Ook wij zijn het oneens met uh, dit raadsbesluit. Maar we zullen omwille van de veiligheid uh, toch wel ja, uh, uh, eens zijn met het, uh, met het raadsbesluit. Dank u wel. Dank u wel uh, meneer Sutorp. Uh, Portfeuille houden, net ja, dank u voorzitter. Er zijn eigenlijk twee vragen gesteld en dat is wel door de heer Stammers. Uh, en dat is onder andere, uh, wat heeft de prijs zo opgedreven? Uh, ja, dit zijn, daar liggen taxaties aan ten grondslag uh, door beëdigde taxateurs en uh, dat is uh, uitgevoerd... Doordat wij opdracht gegeven hebben, dat wij onze taxateur opdracht gegeven hebben om de waarde van het perceel grond te taxeren. En, uh, er is dus niks opgedreven. Er is gewoon een kale taxatie geweest. En uh, uh, ja, dat is heeft uitgepakt uh, op een manier waar wij ook niet happy mee zijn, dat mogen duidelijk zijn. Uh, uw opmerking over het feit dat uh, de Kamer, uh, een Kamerverhuurbedrijf, gevestigd is. Ja, dat is al, ik meen, enkele tientallen jaren geleden... met een officiële toestemming van het college daar gevestigd. Ik, uh, wij hebben uh, bij de afdeling handhaving laten onderzoeken... of er een kans was om dit uh, ongedaan te maken. En uh, dat werd als uh, nihil aangegeven. Dus uh, heel vervelend, maar het is nou eenmaal zo. Wij kunnen daar u, niks aan kunt, doen. Kunt u mij uitleggen waarom die, die kans nihil is? Omdat, wij, eh, omdat er een officiële toestemming gegeven is in de tijd door het college. En dan dus praten er is we over, over verborgen heel, verborgen. heel lang geleden. Ja. Merkwaardig dat het bestemmingsplan dan niet in de loop der jaren is aangepast. Is, is, is ook heel bijzonder. Ben ik helemaal met u eens. Dat was wat u betreft... Uh, dat was. U heeft alleen de vraag van Sociaal Zandvoort niet beantwoord. Die vraag was gerelateerd aan een prinses... Dat, uh, meneer ja. Paap, wat was uw vraag? Ja, meneer de voorzitter, ik zal het niet hele verhaal doen. Ik zal de... Meneer de voorzitter, uh, het begon eigenlijk een beetje halverwege. Wethouder, u gaat ergens aan beginnen zonder dat u wel weet of de grond die u nodig heeft... ...wel zomaar in bezit kan komen. En dan heb ik gevraagd, ik vraag met de woorden van Maxima, was dit niet een beetje dom? Nee, Nee? Nou, het blijkt nu toch wel zo te zijn, hè? Nee, hey, meneer Paap, het antwoord is gegeven nu. U heeft een vraag gesteld. U kunt niet tevreden zijn met het antwoord, dat is wat anders. Maar het antwoord is gegeven. Ik kijk even rond. Volgens mij is er geen behoefte aan een tweede termijn. Nee? Ik breng het voorstel in stemming bij handopsteken. Wie is voor dit voorstel? Allemaal met stemverklaring dat u dat doet. Met pijn in het hart en met frisse tegenzin. Goed. U mag uw hand opsteken wie voor is. Wie is voor met deze stemverklaring? Voor zijn. Nee. Mag ik de orde bepalen? Wie is voor? Hand opsteken. Meneer Van der Drift, mevrouw Verheij, mevrouw Keurensom, meneer Drommel. De fractie van GBZ, de fractie van de Oudere Partij Zandvoort. De fractie van de Partij van de Arbeid en de fractie van Sociaal Zandvoort. Wie is... Met stemverklaring zoals ze net hadden. Wie is tegen dit voorstel? Bij hand opsteken. Fracties van GroenLinks, het CDA. Daarmee is het voorstel volgens mij aangenomen. Dank u wel. O, oh, dat is waar. Meneer Kramer. Ja, voorzitter. Eigenlijk zou ik op dit punt willen tegenstemmen. Uh -huh. Alleen het feit ligt nu dat zeg maar, het alternatief wat er is, is dat de gemeente zelf... Uh, tot de realisatie van een kruispunt over moet gaan, omdat de realisatie van een rotonde niet mogelijk is zodra je de grond niet aanwerft van de heer Sensen. En daarom denk ik dat de kosten hoger zijn wanneer we op die optie volgen dan wanneer we de grond aankopen van de heer Sensen. En daarom ben ik wel voor dit voorstel. Dank u wel, meneer Kramer. Dat brengt mij op agendapunt nieuw 11. En zijn de de gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio Kennemerland. Gemeentebelangen Zandvoort heeft gevraagd om dat van de hamerstukken af te halen. Ik geef u het woord. Meneer Demmers. Ja, dank u Psst. wel voorzitter. Psst. Psst. Uh, wat is gebeurd? Uh, ik ben als uh, partij, maar ook als persoon, ben ik ernstig ontstemd. Hoe is dat gekomen? Uh, 15 uh, juni is er een uh, commissie... Uh, voorstel geweest over de, wat betreft de VRK. En dat is uh, 29 juni uh, is dat in de raad gekomen. Uh, GBZ heeft toen uh, ja, die ging business as usual. Uh, de rapportage van de VRK is te laat. Er zijn tekorten. Het is een gemeenschappelijke regeling. U moet gewoon bijbetalen. Dus wij hebben gewoon ik, in ieder geval gezegd, joh, maken we niet zo'n punt van, niks nieuws onder de zon. Datzelfde had, idee had ik ook nog op 29 juni. Nu blijkt, twee weken geleden, dat 19 maart is het onderzoeksrapport verschenen. Dat was in overheidsland, maar ook als u het gewoon als uh, uh, leek leest, vernietigend. Als ik dat had geweten, had ik op dat moment een ander standpunt ingenomen. Zowel in de commissie als in de raadsvergadering. Mijn vraag is aan het college. Als 19 maart de zaak bekend is. Ten tweede, wij in de gelukkige omstandigheid zijn. Dat er op dat moment een collegelid in het dagelijks bestuur zit. En een collegelid in het ...algemeen bestuur, dat wij dan niet op de hoogte zijn gesteld, net zoals de andere raden waarvan je denkt in de gemeenschappelijke regeling moet je gelijktijdig van dezelfde uh, zaken op de hoogte zijn, waarom wij dat niet wisten. Mijn vraag is, hoe zit dat met de afstemming van de informatievoorziening van het college binnen het college naar de raad toe? Mevrouw Vrij, ik heb u gehoord, maar ik kan niet twee dingen tegelijk. En als ik de vraag aan het noteren ben, anders vergeet ik hem, kom ik daarna bij u. Was dat wat u wilde in eerste termijn, meneer Demmers? Ja, voorzitter. Mevrouw Vrij. Dank u, voorzitter. Uh, meneer Demmers, u... u uh heeft net bij de behandeling van het beleidsplan misschien opgevangen dat zowel de heer Stammers als ik hebben gevraagd aan het college om de informatievoorziening vanuit de VRK wat beter te stroomlijnen en ook zorg te dragen voor een tijdige informatievoorziening. En de portefeuillehouder heeft eigenlijk toegezegd dat, dat hij die zorg deelt en dat hij ja, zou trachten de communicatie te verbeteren. En daarom vraag ik me af waarom u toch nodig vindt om dit punt nogmaals in te brengen. Nou, u spreekt eigenlijk met zeer zachte, zeer vriendelijke woorden het college toe. Maar het is natuurlijk een doodzonde. Als je zo'n vernietigend rapport hebt, waar de begroting mee afhankelijk is zometeen. Dat ik twee weken geleden pas via andere raadsleden in de regio het totale rapport krijg. En waarom dat 19 maart... En in de eerste, eerste weken van april bij andere raden behandeld is. En dat de voorzitter van dit college een, tot twee weken geleden nog toegezegd heeft dat de brief van meneer Snijder, dat hij daar niks van wist. Dan begrijp ik niet hoe dit nou zo tot stand is gekomen. Informatievoorziening van dermate aard is... On eigenlijk onacceptabel. Voorzitter, mag ik daarop reageren? Mevrouw Verheij, ik wijs u erop dat het twee minuten voor de, de limiet is die ik heb ja. met u afgesproken. En ik ga met alle plezier daar drie minuten overheen, maar daarna schors ik. Okay. Mevrouw Verheij. Ik, ik zal het vraag, mijn voor... vraag, mevrouw Verheij: is, nee. Ik ga daar nee, verder, nee, verder nee, geen nee, punt. Ik, ik ga naar het college ook geen punt verder over maken, ook niet naar u toe. Maar dit nee. moet nee. echt beter in de, in de toekomst. Het is onacceptabel. En u nee, was veel u, te vriendelijk. U herhaalt wat, wat er al gezegd is, dat is in, uh, de, mijn eerste punt. En het tweede punt, heeft u geen enkele uh, relatie gelegd met het voorliggende uh, voorstel, namelijk de gemeenschappelijke regeling waarom we gevraagd worden, uh, waar we gevraagd worden mee in te stemmen. Precies. Dus, uh, ja, wat... Ik heb het over de inform heren. informatievoorziening gehad en niet over de inhoud, ik heb gewoon voorgestemd. Meneer Demmers. U moet geen twee Demmers, dingen door elkaar ik halen. Ik heb u niet het woord gegeven. U heeft een vraag aan mij gesteld aan het college. Want u heeft het genoeg als raad dat er twee portefeuillehouders zitten. Ik zou u niet direct kunnen beantwoorden wanneer dat rapport van Ernst en Jong... want daar doet u waarschijnlijk op. Want ik zat al te denken welk rapport heeft u het over. Want ik, ik weet dat echt niet meer wat er in maart, april en mei zo is geweest... Dus ik moet hier gewoon het antwoord in detail schuldig blijven. Waar ik wel van over ben, van overtuigd is dat dat rapport aan de raad is toegezonden. En dat is namelijk het eerste analyserapport geweest. En als u dat wilt, dan zoek ik het nog een keer uit. Maar ik vraag me af of we daarmee in die zin elkaar moeten belasten op dit moment in deze gremia, gelet op wat ik eerder heb toegezegd. Dus aan u de keus. Ik heb een signaal afgegeven en ik dacht dat het Goed. duidelijk genoeg was. Dank u wel. Dan breng ik het voorstel in stemming bij handopsteken. Het voorstel gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio Kennemerland. Wie is voor dat voorstel bij handopsteken? Voor zijn de fracties van de... Het heeft niks meer te maken. Niet wel. Gewoon gemeenschappelijke regeling. Het, dit staat iets los van de... Dat betekent dat het voorstel unaniem is aangenomen. Dank u wel. Dat brengt mij ertoe dat ik de vergadering ga sluiten... Hmm. Waarvan Aktte. Ik, ik sluit de bijeenkomst en verzoek u even te blijven zitten. Ja, nou, het is voorbij. De vergadering is ja, op tijd. Waarop ja, waarom o, ze nou blijven twaalf. zitten, weet je dat? Nee, ja. Ja, vermanend wordt. woord. Nou, nee, er wordt uh, tegenwoordig, dat hebben ze afgesproken, in het begin van deze raadsperiode, wordt er na de vergadering wordt er geëvalueerd hoe de vergadering is. Oh, oké. Okay. En dat gaan ze dus nu doen en dat is in beslotenheid. Nou, Logisch, ja, want er zullen dus. heus wel eens harde dingen gezegd worden, neem ik aan. Ja, ik kan me wel uh, ja. iets bij voorstellen. Nou ja, wat hebben we nu? We hebben een rotonde die afkomt. Met ja, veel, voor drieënhalve ton. Voor 3,5 ton. Nou ja, oké, okay, goed. Dat, dat moet dan maar op die ja. manier. En we hebben een middenboulevardproject uh, waar uh, maar een klein beetje vaart in ja, de, ja, ja, ja, lijkt ja, ja. te komen. Ja, ja, en dan de, de, de VRK. krijgt uh, ja, zal van de woorden en moet wetenschap oh, beloven. Nou, die gaat flink onder Cura rekenen. Ja, dat maar. zal wel moeten, denk dat ik. Dat heeft te veel geld gekost, allemaal. Goed, ik, ik vind het eigenlijk genoeg, uh, Don. Ja, Pascal, zo. bedankt ook voor Pascal me wil nog wel graag doorgaan, maar nee, Pascal, is me, we echt een fijne ogenblik. Ik doorga, ik wil daar <lacht> naar bij. Jij ja. nog uh, uh, even een klein uh, beetje vieren uh, als je het uh, niet erg vindt. Oké. Okay. Ja, ja je bent je jarig, hè? We hebben is jarig, dat weet u toch wel. Hij is ja. jarig en hij gaat nu naar café 4 toe. Ja, we gaan hem zijn na nadoen en morgen gaan we ook weer werken natuurlijk. We gaan er mee met We gaan jongens. Dank je wel, Don. Dank je wel, Pascal. Hij is En graag tot. Volgende maand en dan hebben we een verschrikkelijke zit. Ja, dan hebben we de financiën, de, de, begroting, de begroting, en, begroting en de, de, de, de belastingvoorstellen. Ja. Dat wordt twee dagen. Wordt uh, afzien. Ja. Dank u wel voor uw we aandacht. Uh, Graag tot de volgende keer. Dag. Dag, nou, heren.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 do cercare nei miei su le chiavi che apriranno i suoi per imparare a rispettare questa inquietudine dentro noi poi strapperò dalle mie nar le cose che non osavo dire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 Quèi momenti che troppo presto Se ne vanno via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 A smile from. so many times that the world's turning in my mind what do I think of it oh it's so so what more can you be than the things they say you've been A bit. Al, al al 20 jaar live in Zandvoort. Let's hear it! En jij bent erbij!